Dit is de daverende donderdag op radio 501. Nu op radio 501. Daar Donderslag met van Disveld. Ja, hè? Donderslag! Onterslag op donderdag bij Heldere Hemel. Met Rogier van Diesveld, Radio 501. Zo, nou, daar ga ik je zeven voor zitten. Wel, ja. wel. Ja. Gaat ja. u weer van die leuke grappen maken? Oh. Dit is Radio 501, Radio Vlijf. Dit is Donderslag op Donderdag bij Helder Hemel. Het is vandaag 4 augustus 2011 en dit is de 68ste aflevering van Donderslag. Welkom, bonjour, bienvenue. Ja, ik vind het toch zo leuk om te zeggen in het buitenland. Dat betekent gewoon hallo, hallo, hartelijk welkom. Fijn dat je weer luistert. Ja, en ik kan weer mededelen dat er nu ook weer veel mensen voor een tankje zitten te luisteren naar Radio 501. Jullie natuurlijk ook allemaal hartelijk welkom. Hier in Studio 11 genieten we nog steeds van de zomer. En zelfs nu, terwijl we helemaal niet op vakantie zijn, eh, genieten we nog steeds hier van de vakantiestemming. Rob Ricard is ook niet op vakantie en ik heb hem eh, straks weer aan de telefoon. En Theo Friet gaat volgens mij nooit op vakantie. Hij is er straks om half drie met zijn blablablog. blog En ik maak een donderslag tot bieruur en van thee tot bier... ...zitten we dus weer helemaal vol met mooie muziek. Hebben jullie zin in de muziek? Oké, okay, hier is Twist Shout, de Beatles.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 Love. That's right, that's right, that's right Making future love tonight That's right, that's right, that's right Making future love tonight It's right if I love you It's right if I don't know. I'm not afraid that you're running away Cause I've got the feeling highly that you will own Supersonic, lazy love I'll, I'll never turn, turn it off Future love That's right, that's right, that's right Future love, get your love, it's Future love, future love, future love, future love is on the rise. Right. That's, right, that's, right, that's, right. that's right, that's right, that's right. Ja, dit is Grupo Sportivo en... Uh, stinkertje met die plaat altijd. Valt er valt zomaar een stilte. En dan denk je, hé, hey, we gaan praten. En dat kan dan helemaal niet. We gaan luisteren naar Rob Ricard Ja, je hoort het eh, om twee uur al, te kondigde ik het aan. Het was eh, weer een mooie dag. 4 augustus 2011. We zijn nog steeds op 4 augustus. En dan heb ik na tweeën altijd eventjes eh, Rob Ricard aan de telefoon voor een tip van de sluier. Rob, goeiemiddag. Goedemiddag. Ik uh, bel je eventjes uh, weer voor een tip van de sluier voor deze week. Wat heb je nu voor een mooie tip? Ik heb... Uh, ja, het zal je niet verbazen. Nou, misschien wel. En, en het gaat weer over de zomer. Ja, dat had ik al even... Ja, dat vermoeden had ik. Dat had je al ingeschat, hè. En het is niet uit 1983. Niet uit 1983. Maar uit 1993. Je gaat wel heel erg snel niet nu met de tijd. een in ja, ja, ja, met, ja de tweede Time Warp achter elkaar. jongen en uh, 1993, werd, uh, werd er toen nog uh, mooie muziek gemaakt uh, voor de zomer? Ja, nou, het is hier wel opvallend dat die nummers allemaal uh, vrij oud zijn, hè? Ja, ja, ja. Dat ik tot nu toe in de zomer had gevonden. Ja. Dat komt misschien omdat ik zo oud ben. Ja, dat zou kunnen, dat ja. Dat ik toen alleen maar, uh, dat ik zo'n zomers hoofd had groepen. Ja. Maar deze is uh, iets minder oud. Jij bent een beetje zo oud als Matuzelem zeker ja. al. Ja, ik ben heel oud, maar dat stellen we niet. Hè? Nee, dus uh, dit is radio, hè? dat kunnen ja. de mensen niet dat zien. Dat je het is toch niet zien. Nee. Dus, maar het, is van, uh, het, het nummer is trouwens wel heel oud. Het nummer is wel heel oud. Ja, het is wel ook weer uit de jaren 60, maar de uitvoering is uit 1993. Oh, okay. Het nummer komt oorspronkelijk uit 1966. Oké, okay. en uh, de, de, de uitvoerende, waar komen die vandaan? dacht dat het uh, uit Engeland... Uh... Engeland. Ja, volgens mij is het een Engelsman. Hmm. Nou ja, weet je wat? Uh, we kunnen er heel lang over... Uh... We gaan uh, kan straks... Kan ik zeggen dat hij is geschreven... Ja. door Mark Sebastian. Mark Sebastian? Ja, dus Mark Sebastian. Ja, niet John. De broer van... De broer van John ja. Sebastian. Ja. Nou, ga er maar zo over puzzelen. Um, hey, tot straks. Ja, ik heb uh, wel een mooi plaatje nu. Dat is ook leuk. Ben je erop? Dan, uh, dan luister ik nog even mee. Ja natuurlijk. Ja. Uh, cool. cool and the gang. En het nummer heet Celebration. Oké. Okay. Oké, okay, tot straks. Hoi. op de camping nu allemaal uh, voor de tent te dansen en te swingen... ...terwijl jullie hier uh, deze plaat horen van uh, Cool The Gang Celebration. Ja, Radio 5 Leen, het is zomer 2011 en dit is Don En wij maken weer een uh, lekker zomersprogramma voor iedereen te beluisteren... ...op de iPhone of waar je er ook bent, of op je laptop... ...als je maar een wifi-verbinding hebt op de camping of in het hotel. Ja, en dan komen we bij wat rustigers... Van Tim Knol uit Horen was zijn laatste cd, het nummer heet A First. die jongen. Tim Knol is dat uit horen vandaan. En die heeft weer een prachtige mooie cd opgenomen. En nu gaan we naar Robert Randolph en de Family Band. en nummer heet Diana. Diana. Family Band. We gaan naar Bill Withers, die is ook in Nederland geweest, heeft daar een speciaal concert gekregen van allerlei liefhebbers van zijn muziek. En bewonderaars natuurlijk. Uh, van Bill Withers heb ik vandaag, tijdens deze zomereditie van Bonnenslag, het prachtige nummer Lovely Day. Bill Widders in zijn goede tijd. Het was hier nog een stuk jonger dan dat nu is. Want nu staat hij niet meer zo erg op de, plaat, op de planken. Um, uit 1969, daar gaan we even naar toe. Ik heb zin in een oudje. Uh, die komt bij Hermes Hermits vandaan. En die komt uit Engeland vandaan. En die hebben ooit op de plaat gezet No Milk Today. En dat is een leuk nummer. We gaan we even... Lekker op, swinger voor de tint. No milk today. milk today, it wasn't always so The company was gay, we turn iron today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 Today. Hey. blog.nl, 4 augustus 2011. So what? Ik had een abonnement op drie dagbladen. Elke dag drie dikke pakken papier op mijn deurmat en geen tijd om ze alle drie te lezen. Ik ging snijden. Er bleef één dagblad over. En toen dat dagblad een iPad-versie aankondigde, besloot ik ook dat abonnement op te zeggen en mezelf te verlossen van de maandelijkse gang naar de oud-papierbak. De gang naar de glasbak is al zwaar genoeg. Ik heb nu geen abonnement meer, maar kan elke dag besluiten of ik de krant koop. Dat leek me ideaal. Geen zin of tijd om te lezen? Dan lekker geen krant. En anders wel. En precies zo is het. Ik heb nog niet één keer een digitale krant gekocht. Ik geniet van de informatieloze ochtenden. De diners zonder papier boven mijn bord. En de toiletbezoeken zonder zwarte vingers. Melladies opgepakt? Zo so wat? Vandaag geen krant voor mij. Dit was Theo Verriet. Meer informatie. Blablablog.nl Dit is Radio 501.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 ...als hoorde je de singleversie van Revolution. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland. Dit is Radio 501. Ja, we zijn er nog steeds. Het is zomer. Maar de tellers uit België... ...die hebben het over ijskoud. Cold as ice. Cold as ice. I never dream my eyes, I could cry, rivers, send shivers down my spine, There used to be a little sun, well I used to burn, shouldn't walk, shouldn't talk. When it's gone, I can sleep like a dog. But I never go for the phone anymore. I just stay. Op radio 501. Dit is radio 501. is radio 501. 501. Op deze week hebben we weer een zomerse e-mail. Het eerste bericht is van Saskia. We kamperen vlakbij een meer in Zweden. Het is hier prachtig. Alleen we hebben ontzettend last van muggen. Ik zit onder de muggenbulten. Mijn vriend heeft nergens last van. Nou, dan dus zal hij zijn voeten misschien niet wassen of hij laat vieze scheet in zijn slaapzak. Dat schijnt te schelen, heb ik wel eens gehoord. Uh, Els Mieke heeft ook een e-mail gestuurd. Dit jaar gaan we voor het eerst met de caravan weg. Wij uh, kunnen hem lenen van mijn schoonouders. Ik ben zeer benieuwd of het bevalt en ik hoop dat ik onderweg Radio 5 501 kan ontvangen. Nou, als je een laptop uh, bij je hebt en een draadloos internet uh, aansluiting op de camping... dan moet dat gaan lukken volgens mij. Tot zover straks in het volgende uur meer. Ik ben er helemaal klaar voor. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. En toen ik wens geboren woorden... had ik een reizendast. Yeah, yeah, yeah. Druk naar de schermen. Druk naar de I'm going to take over Madrid. And I'll just try this over. And I'll just go Yeah, I'll go ahead and get it. Go ahead and get it. Go ahead and get it. And I'll just go ahead and "I it. have." just Seven. Yeah. Yeah. That's how it en die daar dan in het café zijn geweest van Hessel. Het café heet De Groene Weide en hij speelde er altijd live muziek. En heeft ooit een groot concert gegeven in Ahoy. En daar komt dit vandaan. Het was terug naar de Schelling. En nu Honky Tonk Women uit 1969 van de Rolling Stones. Dunk Women. Uit Nederland komt een gloednieuwe band, een jonge band, en die heet uh, de uh, Novak, heet het Novak. En uh, van Novak heb ik een, uh, een nummer dat komt van hun laatste CD. En dat uh, vind ik zelf een heel mooi nummer. En dat past goed in deze zomersfeer, denk ik. En het heet The Lost and Found. De Radio 501. Plaats voor je hoop. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek.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 Bij heldere hemel. Met Roger van Diesveld. Dondere, Radio 501. Niet weglopen lopen nu, even lekker blijven zitten. Ik beloof je, ik ben zo bij je terug. Reageer op de radioprogramma's van oh. Radio 501. Mail naar studio.radio501.nl Wist u dat een vakantie op een paar uur vliegen... u en uw gezinsleden maanden ziek kan maken?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 Vakantie, een dagje uit, sporten, zwem en muziekles. Het is voor bijna alle kinderen de gewoonste zaak van de wereld. Maar er zijn kinderen voor wie dit niet is weggelegd. Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt ze aan een beetje gewoon geluk. Helpt u mee? Kijk op kinderhulp.nl voor een beetje gewoon geluk. Droom jij van een carrière op de radio?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 Ik dacht weer als de zomer weer Is Radio 501. 501. is Radio 501. 501. Ik voel me net de vakantieman. Gezellig hè? Vakantieman. Zo, nou. Daar ga ik eens even voor zitten. Well, well. Op 30 juni ben ik weer gestart met de zomeredities van Donderslag. Deze programma's kun je horen tot en met 1 september 2011 en gaan over de zomerreizen en vakantie. Heb je een leuk verhaal, anekdote of vakantie of reistip? Stuur je dan naar studio.radiovijtenleen.nl heb je een zomer- of vakantieplaat met een mooi verhaal of met een mooie herinnering? Schroom niet, stuur het naar studio.radio501.nl En dit zal dan te horen zijn in de zomeredities van Donderslag of in een van de andere programma's van Radio 501. Londen, Doe mee met de zomeredities van Donderslag en Zomerradio op Radio 501. Lees er meer over op mijn webblog rvd 501web of wwwradio 501.nl Dit is radio is radio Dit is de Daverende donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Een aarslag. Donderslag. Op donderdag. Een heldere hemel. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. On a pas pris la peine. se rassembler un peu avant que le temps prenne. Nos envies et nos vœux. Les images, les querelles. Tu passais rancunier on. Nos, armures, nos cœurs se sont scellés Rester seul dans son coin Nos démons animés Perdus dans nos dessins Sans couleurs griffoncées On aurait pu choisir Le pardon essayer Une autre histoire d'avenir Que de vouloir oublier Prenons-nous la main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 Ik weet la vie, glisser sans retenir. weet niet wat ne sont que weet mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui niet wat ik wil. Ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet wat de wil. Ik Qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couverti la paix, la pape, la baratité, Sinon je ma veulent bien de pas nous figer. C'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con, c'est qu'on peut être con, à se cacher de soi-même. Het lijkt wel of de klok op zonne energie gaat. Het eerste uur zit er namelijk alweer op. En we hebben nog tot bieruur dat dan weer wel. En daarin heb ik de donderdisk, vakantie e mails de platenkeuze van Rob Ricard en ook weer een zomersrecept. En ook dit uur sluiten we weer af met een song over een stad die je deze zomer bezocht zou kunnen hebben. Ik opende dit uur, dat tot bieruur uur duurt, met onze donderslag zomerrit van de zangeres Zas. En die heet Le Long De La Route. En voordat de zomerdisc je radio uitdondert is dit Desperado van de Eagles.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 5-1. Raverende donderdag. Michael Jackson levert vandaag de donderdisk van het album Thriller Billy Jean. De is kwam vandaag Michael Jackson met Billie Jean uh, in Californië. Daar komt de groep vandaan en dat vind ik een hele aardige groep. In 1968 namen zij uh, dit nummer op. Het heet Going Up the Country en de band heet Kenneth Heat. Country. Baby, don't you wanna go? I'm going to some place where I've never been before. naar een plek waar het water uh, smaakt naar wijn. En waar je het water in kan duiken. Daar de hele dag in kan blijven. en Lekker dronken kan zijn. Dat is de plek waar ze heen willen. Going up the country. Nou, en of die plek bestaat, ik wagen te betwijfelen. All I really want to. Dat is het nummer wat je nu hoort. En dat is van Chair, En dat is de wederhelft van Sonny en Cher. Komt uit 1965. cheat or mistreat you. Simplify you, classify you, deny, defy or mystify you. All I really wanna do is baby be friends with you. Baby be friends with you. You. drag you down or drain you down chain you down or bring you down I'll trace you I'll disgrace you I'll displace you I'll define you I'll define you op Radio 501. Dit is Radio 501. 501. Ja, en dit uur ook weer zomerberichten die per e-mail binnenkwamen. Jaap stuurt een bericht per flessenpost. Het is gewoon een e-mail, maar in zijn onderwerp staat flessenpost. Hallo Rogier, we zijn aan het zeilen, vandaar deze flessenpost. We zeiden langs de kust richting Denemarken. Tot nu toe gaat alles verspoedig en we komen uh, leuke havenplaatsen tegen. We blijven drie weken weg, dus na anderhalve week hebben we ons verste punt bereikt. We hebben dan ook weer anderhalve week nodig om terug te komen. Een beetje wind in de zeilen, zon op de kop en s'avonds lekker een borrel. Dat maakt rozig en daar kunnen we weer goed van slapen. Nou, dat zijn dus onze dobberaars. En uh, heb je zelf een leuk bericht. Je kunt je e-mail met zomerberichten sturen naar studio.radio501.nl. En die e-mail komt dan in een van onze zomerprogramma's. Ik ben er helemaal klaar voor. Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Bye. Van kamperen vind ik toch wel, dan wel toch het sanitair. De toiletten, ik vertaal het even, de toiletten. He, want Hoe schoon de bril ook is, het blijft toch een vieze bril. Als je al een bril hebt. Want er zijn landen daar hebben ze helemaal geen bril. Nee, ik weet niet of veel ze in Frankrijk bij bezig kamperen. Dan hebben ze geen bril, he in Frankrijk. In Frankrijk hebben ze een, een, een, een, een. Ja, God hoe zit het dan uit. Er is een soort gat in de grond, zeg maar. Zo'n porseleinen douchebak hebben ze erin gezet. En er zitten dan twee van die geribbelde zitten erop. Dan moet je op gaan staan, zo. En dan moet je maar hopen dat je precies in de gat mikt dat dat goed gaat. Als je een mazzel hebt, hè, en je staat op een luxe camping, dan hebben ze twee van die stijgbeugels. Dan kan je hem vasthouden, zo. Dan heb je toch een beetje je eigen Garmin-Spartekieren eigenlijk, hè? Je een beetje... En dat is een heel gedoe. Want waar laat je je broek? Waar laat je je onderbroek? Mijn vriendin zet ze altijd op haar hoofd, die zet het op haar hoofd. En geen zijn papier ook, hè? Mocht u ooit in Frankrijk op het toilet weer C-papier tegenkomen, rol voor later gebruik 500 meter af. Want je ziet het nooit. En weet je wat raar is? Weet je hoe ze in Frankrijk zijn toilet noemen? In Frankrijk noemen ze dat een Turks toilet. Ja, en wij doen dat niet voor ons. Dat is misschien toch te gevoelig in Nederland. Dus wij noemen het een Frans toilet. Dat is grappig, hè? In Duitsland noemen ze het gewoon een Schijzerhuller. In Duitsland hoor. ze Hebben we ons in Frankrijk gekampeerd? Heb je wel eens meegemaakt hè? dat je dan een week lang heb je op zo'n play met je klefferbanger boven dat gat gehangen. En dat je dan zeg maar na, na een week je gaat weg, je laat de spullen in, he, he, eindelijk weg. En je denkt nou ik moet nog even plassen want we gaan naar END rijden. En dat je dan uit pure belorenheid zeg maar eens een keertje de laatste play uit het rijtje neemt. En dat daar dan wel een gezonde Hollandse pot staat. Irritant hè, irritant is dat. Nou, ik zal je vertellen, even een kleine anekdote. Ik zal nooit vergeten, ik ben een keer met mijn vriendin ben ik naar Perpignan geweest. Perpignan, dat ligt ook in Frankrijk. Want daar hebben ze een hele mooie kathedraal. Tenminste, zij vonden het een mooie kathedraal. Vonden vond ik aan. Maar soms als je een relatie hebt, dan, wat zeg ik vaak? Als je een relatie hebt, moet je iets doen waar je geen zin in hebt. Dus wij gingen naar de kathedraal van Perpignan. Nu is het zo dat vrouwen een kleinere blaas hebben als mannen. Dus die moeten sneller plassen. En wat gebeurt er dan als wij aankomen op zo'n camping? Dan gaan mijn vriendin altijd gelijk even plassen. En die controleert dan meteen de toiletten. Want als de toiletten echt smerig zijn, dan ga je door naar de volgende camping. Toch? Zie je, zie je kinderen met snotten bellen, dan ga je door naar de volgende camping. Ja, toch? Hoor je accordeonmuziek, dan ga je door naar de volgende camping. En dus toen zijn ik: Plassen, ik denk dat dat kom maar uit. Dan kan ik alvast de tent even neerleggen. Dan leg ik de tent zo neer, alle haringen erbij, want dat vermindert aanzienlijk de kans op ruzie. Want een tent opzetten met een vrouw is altijd ruzie. De tent is ook ontworpen door vrouwen om ruzie bij te maken, daar ben ik helemaal van overtuigd. Om maar te zwijgen over ruzie in de tent, want dan kan je helemaal nooit winnen. Toch een beetje als je een beetje vindt, dan zeggen: we, nee, Je bent ook een lul. Dus je de deur zo dichtgooit. Nou, dan ken je met die tentje met die flop, je kan die flop wel dichtgooien, maar dat, dat, ma dat maakt geen indruk, hoor. Hoe laat je dan zien dat je kwaad bent? Heel snel de rit zijn er weer bewegen. Wat, wat, wat? Ja, Weet je het nog niet? Maar goed, afijn, ik, de, tent, ik, de, de tent, ik was ermee bezig, na drie kwartier staat de tent bijna. En ik realiseer me dat ik geen eens ruzie heb gehad. En ik realiseer me ook dat mijn vriendin nog steeds op die play zit. Dus ik ren naar die play, ik hoor een gegril, een gegril en er en Wat was er gebeurd? Zeg, die was onderuit gegleden op zo'n Franse tereus toilet Met de benen voorover tegen de deur, in een de kramp, dus die kreeg de deur niet meer open. En ik was in paniek, ik denk: wat moet ik doen? Gelukkig kwam er een Fransman langslopen. Die had zijn autosleutels bij zich, want dan liet hij zijn oren maar schoon te maken. En, eh, en die heeft toen die deur van buiten open gemaakt, daar had hij blijkbaar ervaring mee. Die ging heel snel. En, toen, en, en, en nou, goh, jongen, goh. Ik bedoel, ik weet dat er vrouwen zijn die denken dat hun poef niet stinkt. En ik weet ook dat een hoop vrouwen in de zaal op dit moment denken... Nou, nah, die van mij wel. En ik weet ook dat er een hoop mannen naast zitten die denken... Ja, dat klopt. En de poef van mijn vriendin is geen uitzondering op die regel, hoor. Ongelooflijk, weet je wat het was? Wat het punt was? Het was? Na vijf minuten was het gebeurd. Dus de boodschappen waren al gedaan, zou ik maar zeggen. De Javaanse jongens waren al gedraaid. Patrick Kluivert lag op de zonnebaan aan de rand van het zwembad. Als ik begrijp wat ik bedoel. Dat zachte eruit, jongen. Die Fransman riep een merde, merde! Ik denk, nou, ik heb ook loppen, ja. Lag ze helemaal achterover, lag ze op die play helemaal achterover zo. Met die broek op de hoofd die slip op de lip. Lag ze helemaal Ik moet zeggen, met de lang heb ik toch nog redelijk schoonweken te krijgen. Zoals iedere week heb ik uh, Buddy Willington in die show. Six String Romance. When he was just a kid down in Texas. He was seeing the wrong side of life. Learning his craft Growing up way too fast And staying out too late at night He didn't care nothing About going to school Or driving a hot rod car Sun up to sundown, You know that he could be found With an amp and an old guitar It was a sick En uh, ja, Rob Dica heeft in het eerste uur al een tip van de sluier gegeven. En het had iets te maken met hallo, uh, Sebastian hallo, of Sebastian. Hallo. En uh, ik heb een beetje een vermoeden. Maar dat zou Rob zelf vertellen. Rob, ben je aan de andere kant? Ik hoorde wat geluiden. Ja ik, ja, ik was even op mijn toetsenbord aan het spelen. Hay. Uh, maar uh, ik wil wel even horen wat voor vermoeden je hebt. Uh, nou, uh, je, hebt, uh, je zei Sebastian, de broer van. Ja. Nou, ik ken één Sebastian en dat is John. Ja. En die speelde in de Love in Spoonful. Ja. Nou, dat is wel uh, redelijk goed. En dan zit ik nog even te denken van het heeft iets met zomer te maken. Ja. En dat zou dus kunnen zijn, uh, en dat komt ook uit die tijd, Dat zou kunnen zijn Summer in the City. Ja. Ja. Alleen, ik weet er niet in welke uitvoering. Ja, nou, niet okay. van de Lavin Spoonful dus. Nee, dat snap ik. Nee. Want het uh, is een uitvoering uit 1993. Ja. En Lavin Spoonful Precies. heeft het toen niet meer opnieuw op de plaat gezet. Nee, nee, dus we gaan nu luisteren naar de uitvoering. Ik zit uh, hier uit 1993. Ik, uh, ik dacht dat Tom Jones hem ook op de plaat had gezet. Je meent het. Ja, dat dacht ik. Maar, nou, de... maar die ga ik niet draaien. Nee, nee. Oh. Nou ja, het, het kon verschillend zijn, hè? want Tom dat Jones komt van origine uit Wales ja. en die woont in Amerika. Nee. Dat is hem dus ook niet. Nee. Um, dan blijft er nog één over, wat mij betreft, en dat is de uitvoering van Joe Cocker. Ja, die is het wel. Die is het oh, wel. Dan mag jij hem ook aankondigen. Nee, dat Omdat mag je niet. Omdat je hem geraaid hebt nee, deze nee, ene keer. Nee, nee, ik kondig hem niet aan. Echt niet? Nee. Dat is jouw werk. Uh, we gaan nu luisteren naar het uh, ontzettend mooie nummer uit de jaren 60... Summer in the City, maar nu gezongen door Joe Cocker. Toet toet, tot volgende week.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 Ja, City van uh, Joe Cocker. Uh, we gaan naar uh, John Allen doen we iedere week en dit keer ook weer. Dit nummer begint een groot hit te worden in Nederland, dat heet Joanna. let's fly like street shot arrows cross the sky.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 of our dreams Put your hands vandaag. De vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! Vandaag gaan we entreco Chicago-style maken. En dat is een hoofdgerecht voor vier personen. De volgende ingrediënten zijn daarvoor nodig. Vier entreco's, één eetlepel olijfolie, drie teentjes knoflook en die geperst, drie shallotten en die fijn gehakt, één eetlepel lichtbruine bastard suiker, 2 eetlepels gedroogde dragon, 1 portie rode port, peper, boter of 75 gram kantenklare kruidenboter. Materialen die daarvoor nodig zijn is de barbecue. We gaan het als volgt voorbereiden. Vetrand van entrecouw op meerdere plaatsen tot het vlees insnijden. In een kommetje een pasta roeren van olie, knoflook, shallotten, suiker en dragon. Het vlees met de pasta invrijven en in de schaal leggen en dan de schaal afdekken en de entrecots in koelkast minimaal 1 uur laten marineren. Dit gaan we als volgt bereiden. De entrecots op een goed ingevet rooster leggen en aan elke kant 3 à 4 minuten grillen. De entrecots elk op een bord leggen en bestrooien met zout. Boter in 4 schijven snijden en op elk entrecot leggen we een schijf rode pot peperboter. Het is lekker met gegrilde kastanje champignons en rucola salade. Voor het recept van de rode pot peperboter zie mijn weblog rvd .web lognl Dan nog een tip. De suiker in de kruidenpasta geeft het vlees een heerlijk gekarameliseerde smaak. Pas echt wel op, want de suiker kan ook snel verbranden en dan wordt de smaak bitter. Leg eventueel het rooster een standje hoger. Deze antreco is heerlijk met een rooksmaakje en wil voor het grillen een handje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 Misschien had het iets langer in de oven gekund, want van binnen kraken het nog uh, van het ijs. Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ja. Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd is in. Ja, is Radio 500. We gaan weer naar Anouk ook deze week. Get her to get her together. We should try to get together together Forgiveness for his sins Doing so by following the trail of where it all began. And when I find it I'll erase it Mark a new one And just replace it So I'm not the one suspected Yeah, live our life And stay connected Tricks are my sleeve To try to put the spell on you Cause I've got some Tricks Up my sleeve To try to put a spell on you Because you want me to Everybody says we are crazy We are, maybe we are They are forgetting one important thing That I've got some more Tricks up my sleeve brought In de zomervakantie gaan veel Nederlanders naar Frankrijk, maar of ze dan ook de hoofdstad Parijs bezoeken is nog maar de vraag. Misschien is het beter om deze stad in het najaar te bezoeken. Dan is de temperatuur aangenamer en is er minder neerslag dan in het voorjaar. Parijs is de hoofdstad en regeringszetel van Frankrijk. Het is ook een departement. Parijs is ook de grootste stad van Frankrijk en heeft ruim 2,2 miljoen inwoners. Het hele stedelijke gebied telt ruim 11 miljoen inwoners. Parijs wordt tegenwoordig naast Londen, New York en Tokio beschouwd als een van de vier grote wereldsteden. Door Parijs stroomt de rivier de Seine. Dat is een rivier met een lengte van 776 kilometer en een stroomgebied van 79.000 vierkante kilometer en ligt geheel binnen Frans grondgebied. Iedere dag ontwaken er miljoenen mensen in Parijs en daarover heeft Jacques Dutron een lied gezongen. Jacques Dutron is in Parijs geboren op 28 april 1943. Hij is een Franse zanger, componist en filmacteur. Hij trouwde in 1981 met zangeres Françoise Ardy, met wie hij al sinds 1967 een relatie heeft. En zij is de moeder van de Franse jazzgitarist Thomas Dutron. Jacques Dutron zingt Il est 5 heures, Paris s'éveille. En dat betekent, het is vijf uur, Parijs ontaakt. Je suis dauphin de la Place Dauphine et la Place Blanche à mauvaise ville Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de ballet. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris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 Les banlieusards sont dans les gares, à la villette on tranche le lard. Paris by night regagne les cars, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures. Paris, s'éveille. Paris, s'éveille.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 slag op donderdag hey hey Donner -slag. Donner -slag. Yeah. hey mo donder slag je hey kon je hey. ribe dank opgelucht yeah. hè opgelucht ja de klok ziet er dreigend uit, de klok dreigt bier te slaan en ik heb nog een paar minuten om af te sluiten. We gaan zo namelijk weer overschakelen naar Studio de Koepoort en daar wordt deze Radio 5 daveren de donderdag door mijn collega's overgenomen en ze zijn bij jullie tot middernacht. Je kunt mij e-mailen 501rvd.gmail.com en ik ben ook te vinden op Hives Twitter en Facebook onder de naam rvd501. Als je meer informatie wil, kijk dan even op wwwradio en ook op mijn weblog rvd .web lognl Tot nu toe heb ik aandacht besteed aan de zomer en dat doe ik tot 1 september 2011. En daar heb ik nog steeds jullie steun bij nodig. Stuur je zomers een verhaal of een vakantieverhaal of anekdote naar mij. En ik wil ook graag weten wat jouw favoriete vakantieplaat of zomer dit is. E-mail naar vijfelijnrwd.com en stuur meteen een kopietje naar studio.radiovijfelijn.nl en dat doe je gewoon met een cc'tje. Uh, we gaan nu dank praten, of tenminste, ik ga dank praten. Het Radio Vijfelijn-team bedankt, Theo Verriet en Robrika bedankt en mijn redactieteam ook bedankt. Jullie thuis en op de vakantiebestemming allemaal weer hartstikke bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er natuurlijk weer en met donderslag 69 alweer. Zelfde dag, zelfde tijd, zelfde zender, Radio 501. En hier de wekelijkse weekspreek. Gekheid is erfelijk, je krijgt het van je kinderen. Dat was hem weer, tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier, dankjewel. Oh, was het Dat was overvuldigend, hè? Okay. Ja, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. We will make again some sad. We will make again Hey! Gee, smile for him. Just like me. Yesterday. Heren, heren, vlucht. We beginnen aan de andere zijde. Die potstof donderen moeten de mensen wel denken.